Zes uur. Het NOS-journaal. Die Thomasen. Thomassen. Goedenavond. Containerschip vast onder brug op Prinses Margriet-kanaal. President Medvedev wil onderzoek naar fraude bij Russische verkiezingen... en standaardwerk Loede Jong over de Tweede Wereldoorlog is nu online beschikbaar. Het weer bewolkt en in het westen kan wat regen vallen. Vanavond neemt de neerslag kans verder toe. Vannacht trekt een gebied met veel regen over het hele land... Morgenochtend nog een paar buien, in de middag klaart het op. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Morgenavond gaat het opnieuw regenen en de wind neemt dan flink toe. Dagen daarna verlopen onstuimig, met veel wind en veel regen. In Friesland, op het Prinses-Margriet-kanaal bij Burgum... is een schip vast komen te zitten onder een brug. Het schip vervoerde lege zeecontainers. Verslaggever Rien Kamer is op het schip. Rien, wat is de situatie nu? Ja, ik sta achter op het 110 meter lange containerschip en ik kijk tegen hoog opgestapelde containers aan. 114 vrijwel allemaal lege uh, containers. Uh, het is misgegaan, uh, nou ik denk hier zo'n 80 meter verderop, dus zeg maar voor op het schip. Ik uh, zie uh, de brug waar uh, allerlei zwaailichten uh, op de auto staan, want er wordt natuurlijk gewerkt. En daaronder uh, ja, een paar opgekrulde containers. Eddie Huisman, uh, hoofd Nautische Zaken van de provincie Friesland. U weet dus alles van het water. U kunt we vertellen wat is hier nou misgegaan? Ja, wat hier mis is gegaan is uh, nog niet helemaal uh, 100% duidelijk. We weten wel dat het schip is uh, leeg. Of uh, met containers, maar een lege container vanaf Limmer uh, onderweg naar Groningen. Het heeft een aantal bruggen uh, kunnen passeren die eigenlijk dezelfde onder doorvaarthoogte heeft als uh, deze brug. Dus hij dacht, dat kan hier ook wel? Uh, hij heeft gedacht dat het hier ook kon, maar desondanks. Niet van min heeft hij wel heel voorzichtig hier naartoe gevaren. Hij heeft nog wel gekeken van ja. hoe komt het. En toen uh, de eerste twee containers uh, onder de brug door waren. dacht hij, nou ja, dit komt goed. Maar op een of andere manier uh, is het water toch wat gaan stijgen. En heeft hij toch uh, containers geraakt. En is hij uh, vast komt zitten onder de brug. Klem vast. Kan die niet in zijn achteruit? Nee, ze zitten zodanig vast dat hij niet in zijn achteruit kan. En uh, dat zou door meer schade krijgen uh, bij de containers en uh, aan de brug. Dus dat uh, willen we liever niet. In de verte zien we ook allerlei vonken. Wat gebeurt er nu? Ze zijn nu met uh, snijbranders bezig om uh, toch uh, die containers uh, nou ja, kleiner te maken. Om dan toch te zorgen dat hij uh, vrijkomt van de brug. En gaat het nog een tijd duren? Nou, ik hoop dat het tussen nu en uh, 7 uur toch uh, zover zijn dat we de, weer... Uh, ...met het schip vet kunnen vertrekken. Oké, okay, dan moeten we nog snel van de boot af zometeen. Uh, het verkeer op de brug gaat over uh, één rijbaan. Want op de andere rijbaan staat een grote vrachtwagen met die zwaailichten waar ik het eerder over had. Daar staan grote gasflessen op, kabels naar beneden. En daar zijn ze dus met die snijbranders bezig. Waarschijnlijk nog een uurtje en dan kan dit schip weer verder varen. Ringkamer in Burgum.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 Dit is het NOS-Journaal met Isaloop Thomas. Voor het eerst sinds de onlusten na de presidentsverkiezingen in Ivoorkust vorig jaar konden de kiezers vandaag weer naar de stembus. Deze keer voor het parlement. Maar in tegenstelling tot vorig jaar zijn deze keer veel mensen thuis gebleven. Correspondent Paulien Baks in Ivoorkust. Pilo uh, Paulien, waarom zijn zo weinig mensen gaan stemmen? Ja, de meningen zullen erg verschillen over uh, waarom mensen in hele kleine mate komen stemmen vandaag. Uh, deel speelt daarbij uh, de angst mee dat het uh, misschien mis zou kunnen gaan. En deel speelt ook mee een soort. Uh, Gebrek aan interesse voor het parlement, omdat het parlement hier niet zo belangrijk is en de president en zijn kabinet over het algemeen alles beslist. En daarnaast zijn er natuurlijk nog mensen die een beetje moe zijn van de politiek, vooral na de crisis die Ivoorkust heeft doorgemaakt de afgelopen jaar. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk helemaal geen zin meer om er nog over na te denken. Ja. Is het wel rustig verlopen vandaag? Ja, tot nu toe is het heel uh, rustig verlopen. Zeker in de grote stad uh, Abidjan, waar, uh, waar het toch, uh, afgelopen maanden behoorlijk mis is gegaan. Uh, er zijn weinig mensen komen stemmen. Maar de mensen die zijn komen stemmen, die uh, hebben geen klachten gehad. En uh, dat is allemaal heel rustig verlopen. En ook uit het binnenland zijn voorlopig nog geen uh, berichten van incidenten uh, gekomen. Vorig jaar was het belangrijk met de president. Je zei het net al, uh, die, die parlementsverkiezingen speelt veel minder. Wat voor waarde hebben deze verkiezingen dan? Ja, het zijn toch belangrijke verkiezingen. Of mensen nou komen stemmen of niet, ten eerste om te laten zien... dat na die uh, vreselijke crisis uh, men gewoon toch nog wel verkiezingen kan organiseren die goed verlopen. En ook vooral omdat het een soort normalisering betekent voor de voorkeurs. Dus eerst hebben we nu een nieuwe president en nu dan ook een nieuw parlement. Want er is de afgelopen zes jaar eigenlijk geen zittend parlement geweest. En dat betekent dat de president, Alassane Wattara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 De vliegtuigenbom was ongemerkt opgegraven tijdens baggerwerk in Weesp... en daarna met een zandtransport meegenomen naar Inge. Pas bij het lossen werd de duizendponder ontdekt. De Europese Unie is tevreden met de uitkomst van de klimaattop in Zuid-Afrika. In 2015 moet er een klimaatverdrag liggen... waarin bindende afspraken staan over de gevolgen van klimaatverandering... en om die tegen te gaan. Ook staatssecretaris Atsma vindt de uitkomst voldoende. Tot nu toe... Er was nooit de bereidheid om daar een wettelijke basis aan te geven. En die is er nu bij, name China, de Verenigde Staten en India wel. En uh, wat vooral ook opviel is de grote uh, bereidheid van landen als uh, Brazilië... een uh, groot aantal, hele grote groepen ontwikkelingslanden om ook uh, mee te werken. En ik denk dat dat ook als winst kan worden bestempeld. Natuurorganisaties zijn een stuk minder tevreden... volgens het Wereld Natuur Fonds zijn het vooral mooie woorden. De internationale klimaatafspraken, Durban is een slappe akkoord. Het doel van het internationale klimaatakkoord moet zijn om CO2 te reduceren. En daarin zijn ze niet geslaagd in Durban. Ook hier geldt de gevleugelde woorden: Praatjes vullen geen gaatjes. Greenpeace noemt de top zelfs een mislukking. Er zijn dus wel toezeggingen gedaan, maar die zijn absoluut niet bindend. Uh, er zijn nog allerlei manieren ook om daar onderuit te komen. Dat betekent dat landen als, uh, als de VS en China nu wel een mooie sier maken met dat ze ergens een handtekening onder kunnen zetten. Uh, maar daarmee leggen ze zich eigenlijk nog helemaal nergens op vast. En uh, ja, als we de klimaatwetenschap mogen geloven, dan uh, zouden we binnen een paar jaar uh, onze emissies wereldwijd naar beneden moeten krijgen. En dan is het absoluut onvoldoende als je pas in 2020 met boterzachte beloftes uh, uh, gaat kijken of je iets kan doen aan het klimaat.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 Het werk is nu nog alleen per deel te onderzoeken, te doorzoeken zelfs. Het is de bedoeling dat het binnenkort in zijn geheel met een zoekopdracht kan worden doorzocht.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 met de situatie met een 0-1. Feyenoord heeft nu twee punten achterstand op Ajax. Dat vierde staat. Op dit moment spelen de nummers 7 en 8 van de Eredivisie tegen elkaar. Vitesse, FC Groningen, verslaggever Richard van der Maden. Het is 0-0 nog. Verschil tussen deze twee ploegen. Drie punten in het voordeel van de thuisploeg uit Arnhem. Vitesse is beter dan FC Groningen in deze wedstrijd. heeft de beste kansen gekregen. Kazajsvili in het begin een kopbal van Boni. Hofs net naast Van der Heijden met een goede kopbal. Hofs die overigens ook al tegen de... Rode kaart is aangelopen, maal geel. En FC Groningen, dat uh, beperkt zich in deze wedstrijd voornamelijk tot uh, countervoetbal. Heeft al wat fases gehad waarin het ook uh, kansen kreeg op een doelpunt. Maar het is allemaal niet uh, geweldig wat beide ploegen in Gelderdoom vanmiddag uh, laten uh, zien. In de strijd om Europees voetbal zullen beide ploegen waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een uh, puntje. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Een voorzet van Ibarra. Die bal wordt gepakt door Luciano. Vandaag weer onder de lat bij FC Groningen als vervanger van Brian van Lo 84ste. Minuut. En ik denk dat het hier in Gelderdoom dus zal uitdraaien op een gelijkspel tussen deze twee ploegen die zo graag willen strijden voor Europese voetbal. Vitesse staat er dus wat beter voor, terwijl er nu een schot weer wordt gelost door FC Groningen vanuit de tweede lijn. Maar daar staat Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, op de goede plek. 0-0 dus in de 84ste minuut. We spelen er nog zes in deze wedstrijd tussen Vitesse en FC Groningen. VVV staat niet meer op de laatste plaats. De Limburgse derby tegen Roda JC werd met 2-0 gewonnen. Het was voor VVV de eerste wedstrijd na het vertrek van trainer Glenn de Boek. Het is de laatste dag van de Europese kampioenschappen Korte Baan Zwemmen. Bob van der Tak heeft de Nederlandse ploeg medailles veroverd. Nee, nog steeds niet. De teller staat nog steeds op nul. Ook Joost Rijns is het niet gelukt zojuist toen de finale van de 200 meter vrije slag. Hij deed niet echt mee om de ereplaatsen. Leverde wel een goede prestatie. Rijns zwom een heel dik nieuw persoonlijk record. En eindigde uiteindelijk als vijfde. De winst ging daarnaar naar Paul Biederman voor Filippo Manini en Laszlo Tje. Ook de finale gezien bij de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. Daar was de vraag wie wordt de opvolgster van Femke Heemskerk... die vorig jaar in Eindhoven de titel pakte, maar nu afwezig was. En de nummer 2 van vorig jaar, die wist nu te winnen. Zielke Lippok uit Duitsland. Zij pakte de overwinning. Daar twee Nederlandse vrouwen in de finale. Rineke Tering en Elise Bouwens. Terink eindigde als vijfde in een nieuw persoonlijk record. Bouwens werd laatste. En dus is het nog altijd wachten op de medaille. Er komen nog twee kansen. Zometeen Wendy van der Zanden in de finale van de 200 meter rugslag. En Joeri Verlinde in de finale van de 50 meter vlinderslag. Maar uh, of het nog gaat lukken, een medaille, ik waag het te betwijfelen. Er is verkeersinformatie bij de AMW Jolanda van der Velden. Er staat nog één file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Zaltbommel en af het Kerkdril 5 kilometer. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Bij Kerkdril zijn twee rijstroken dicht. De hoofdpunten van het nieuws. Containerschip botst tegen Brug over het Margrietkanaal. Hulpdiensten hopen het vrachtschip over een uur los te krijgen. De Russische president met Vedef... kondigt een onderzoek naar fraude rond de verkiezingen aan. Wie dat onderzoek gaat uitvoeren is niet bekend.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 Studio Itzerda. Martin Minkema. Uh, ze zitten er zo meteen? Nog even wachten, excellentie, nog even wachten. Ja. Luisteraars, hartelijk welkom bij Studio Itzerda. En wel zeker, dit is een jubileumuitzending. uitzending. Hallo. Onze vijftigstel. Dat alweer. doe ik gewoon in de dingen, alleen het geluid. Nou, wacht nou even, excellentie. Uh, mijn naam is Maria van Bijsterveld. Verdorie. En ik uh, ben minister van Onderwijs. Wacht nou, u bent zo aan de beurt. Nou, en uh... hoe kunnen we beter deze feestelijke uitzending vullen? Dat is helemaal geen probleem. U moet zo weer naar het binnenhof. Ja, ja, wel aan. Ga uw gang. Ja, dan haal ik ondertussen Martin Ninkema even uit de keuken. Natuurlijk. Uh, uh, mijn naam is Maria van Bijsterveld. En ik wil u allemaal en ook jullie allemaal een hele leuke radio-uitzending toewensen. Ah. Door. Gaat heel goed. Studio Itzerda is een slow radio vertelprogramma met aandacht voor wat er toe doet in het leven... maar waar niet iedereen meer zo bij stilstaat. Want waar drijft onze wereld bijvoorbeeld op? Hoe komen topsporters tot hun prestaties? En waar halen politici hun energie vandaan... voor weer zo'n lange vergadering over euro's en over Syrië? Juist, uit voedsel... Specifieker in de maanden vanaf nu uit wintergroenten. Ik zes ze even op een rijtje. Spruiten, boerenkool, postelijn, groene kool, knolcelderij, koolraap, pastinaak, prei, zuurkool, winterwortel en zo verder. Wanneer krijgen deze groenten alle ruimte op de radio? Nooit. Behalve nu. Tot 7 uur. Welkom bij de 50ste aflevering van Itserda over wintergroenten. Laten we beginnen met een beetje vergeten groenten. Het is een witte wortel met van buiten een dun vlies. Zijn huid zit vol met nerven, knoesten, oogvaar, gauw en vies. Van boven is hij dikkerder dan zijn oranje neef. Loopt spitser naar het uiteinde, dat zit ook meestal scheef. Pastinaak, pastinaak Subliem tot in de punt Je bent een rund Zeg ik vrij als jij daar nooit eens mee stunt Hem netjes schillen is een klus Hij wordt dan helder wit Hij voelt ruig aan een ruwe bolster Met een blanke pit Gesmoord in pakjes Is het zoet waar ik mee kennis maak Doch rouw daar tegenover Geeft een frisse boombas smaak Pastinaak, pastinaak Subliem tot in de punt. Je bent een rund, zeg ik vrij, als jij daar nooit eens mee stunt. En in de supermarkt, nee, daar tref je hem niet aan. Slechts in de eco-winkel mm, zal er een kistje staan. Ze liggen daar helaas vaak slap en zeer belapperd bij. Men kent hem niet, dit lof dat keert wellicht het bij. Pastinaak, pastinaak, subliem tot in de punt. Je bent een rund, zeg ik vrij, als jij daar nooit eens mee stunt. Dus ik benoem de pastinaak tot groente van de week. Ik ben een ware liefhebber, laat hem niet in de steek. Een mes pak ik en als hij op de snijplank dan bezwijkt. Dan kreunt hij zarys, oh, want zijn eindbestemming is bereikt. PASTINAAK, PASTINAAK, subiet tot in de punt. Je bent een runs, zeg ik vrij, als jij daar nooit eens mee stunt. En jij toch onderaan in een klein hager staatje. Henk Bogaert, vandaag te gast. Straks gaan we even praten, maar eerst over naar de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Vitesse Groningen met Richard van der Maaden. Wedstrijd tussen de nummer 7 en nummer 8. Drie punten in het voordeel van Vitesse, de thuisploeg uit Arnhem. Het is nog 0-0. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd. Misschien nog met een laatste kans voor Vitesse. Maar die bal gaat er ook niet in. Het is een matige wedstrijd geweest. Het begon nog wel aardig. Met name dankzij de thuisploeg, dat met veel enthousiasme. ...begon aan dit duel, ook uh, genoeg kansen kreeg... ...de meeste kansen kreeg in deze wedstrijd... ...met Boni, een kopbal van dichtbij... ...Kazaispili, Van der Heijden... ...Hofs van dichtbij, die net naast schoot... ...dezelfde Hofs die er overigens ook af moest... ...met een rode kaart na twee keer geel... ...maar het mocht allemaal niet baten... ...ook niet voor FC Groningen... ...dat hier dus strand in Gelredome in Arnhem... ...op 0-0 de wedstrijd is afgelopen... ...tussen de nummer 7 en nummer 8... ...en het verschil tussen beide ploegen... ...blijft dus drie punten... Studio iets gedaan over wintergroenten. En daar kan iemand heel mooi over zingen. Net gehoord over Passinaak, Henk Bogaert. Um, eh, hoe, hoe, hoe, hoe, zo, hoe bent u daar zo toegekomen tot, uh, tot de wintergroenten? Of tot groenten moet ik eigenlijk zeggen. Ja, wintergroenten. Dat zijn er ja. meer. Ja. ja, toen ik pas uit huis ging, toen had ik nogal studenticoos, nogal makkelijk tot ik eigenlijk te willen van mijn gezondheid in contact kwam met een, met een dieet. Dat heette het leven lang fit dieet. Leven lang fit? Ja. En toen kwam ik ook aanraken met heel veel groentes. Ja. En tegelijkertijd ontdekte ik in mezelf iets creatiefs... dat ik liedjes zou willen schrijven. En toen, toen kwam het dus... Ja. Dus, dus eigenlijk uh, kwam ik pas later in uw... Hè, dus dus niet vanuit de jeugd, maar... Ja, later. Later passen je met die groenten. Ja. Met die wintergroenten. Dat klopt. En toen dacht u, nou, dit, dit is zo. Dus als u wintergroenten ziet, dan komt er inspiratie naar boven. Dat gebeurt heel vaak. Ja. ja. En zo heeft u een geschreven over, nou, we gaan het straks horen, over ja. pompoen straks. Ja. Wortel. Wortel ook. Misschien is er nog tijd voor de spruitjes. Um, uh, en, uh, en, en de aardpeer, daar, daar, daar bent u mee bezig. Ja, ik ben ik mee bezig. Dat is, echt een, is, dat echt, is dat echt een wintergroente, de aardbeer? Volgens mij is, winter, is een aardbeer echt een wintergroente. Maar u, nog, u wilt nog niet spelen, de, de Nee, want als, als een liedje bijna klaar is, dan ga ik er heel veel mee oefenen. Want er kan nog ja, een soort verfijning treedt dan op. Ja. Het kan best zijn dat het liedje over een half jaar totaal anders is. Dus, nee, dat... Uh... De aardbeer nog niet. We hebben wel aardbeer in de uitzending... Een verslag van onze itserdaar medewerker Anne... die naar een heus aardpierfestival afreisde. Op de Eemlandhoeven in Bumschoten verzamelde zich een merkwaardig gezelschap. Liefhebbers van de aardpier. Ik ben Corlijn van de website degroenvinger.net En samen met Daan en Gerda organiseren we vandaag het aardpierfestival... Zover we weten, is het het allereerste aardpeerfestival op de wereld. Zo, dat wordt spannend. Ja, geen idee hoeveel mensen nou hierop af zullen komen. Maar nou ja, over het algemeen zijn aardpeermensen hele leuke mensen. Dus we hebben er alle vertrouwen in. Wat er allemaal te doen is, nou, we hebben een museum ingericht... met de toch niet vergeten groenten. Waar onder andere eeuwig te vinden, is speciale bieten. Regenboogsnijbiet, um, uh, Pastinaak die inmiddels al wel weer wat bekender is geworden. En uh, op de begaande grond is een markt waar allerlei producten rondom aardpeer te koop zijn. En uh, wat heb je zelf met de aardpeer? Ik heb een uh, gewone achtertuin en uh, ik wil graag zo eetbaar mogelijke achtertuinen hebben. Dus ik ben op zoek naar planten die en mooi zijn en uh, die ik ook weer kan opeten. En dat is de aardpeer, want aardpeer krijgt hartstikke mooie gele bloemen. Um, en vervolgens in de herfst uh, oogst je hem en uh, kan je er ook nog eens heel lekker van eten. Dus voor mij is de aardpeer echt de ultieme... Plant. Er zijn vele soorten. Bruine, gele, kleine rode. En dit is volgens mij de lekkerste. Fleur Danjou. Wil je het proeven? Mm -hmm. mm, knapperig. Zo lekker. En toch vergeten. Eigenlijk is die uh, vergeten omdat de aardappel beter te bewaren is, groter is en makkelijker te schillen. Als je hem hetzelfde zou behandelen als een aardappel. Dan, en je haalt hier de schil nog vanaf, dan blijft er heel weinig over. Want wanneer was die dan wel populair in Nederland? 1840, of eigenlijk tot die tijd. Daarna kwam al de, de aardappel. Wodka, ragout, soep, gepofte aardbeer, rauw, gestoofd, gekookt of gebakken. Wij zijn uh, live uh, allerlei lekkere dingen aan het maken met, uh, met de aardbeer. En uh, een van de dingen die hier al staan om te proeven is een uh, aardbeer wodka. En ik heb een aardpeerbonbon gemaakt. En we gaan bitterballen maken. Van de aardpeer. Ja, zelfs bonbons met aardpeerkrijm. Dan begin ik met de, met de bonbon. Ja. Hij ligt op een heel mooi schaaltje in een, heeft een hartjesvorm. Hmm. En wie ben jij? Ik ben Romelde van der Wal En ik uh, ben van het uh, initiatief Vrienden van de Aardpeer. Deze vrouw heeft één missie in het leven. De aardpeer weer terug in de Hollandse keuken. Dat mandje wat je daar ziet, uh, die komen vanochtend uh, uit de eigen tuin uh, gehaald. Ja. Aha. Want hier staat dus een, inderdaad een boodschappenmandje. Het zijn wel echt afzichtelijke dingen. Nou oh ja, tenminste, ze zijn heel. Grillig. Maar ze lijken een beetje op gemberwortels. Die kunnen ook ja. een beetje zo die rare vormen hebben. Hij teelt echt veel makkelijker en hij is veel minder ziektegevoelig dan de aardappel. Dus uh, bijvoorbeeld in de oorlog, toen er gewoon heel weinig te eten was. Uh, aten alle Fransen de, de aardpeer uit de tuin. en noemden ze hem de patate du pauvre. dus de aardappel van de, van de armen. Ja. Nou, wat, wat wel een nadeel is van de aardpeer. is uh, dat, dat zeggen we dan maar eerlijk bij. je gaat gewoon best wel scheten van laten. En. Uh, oh. Uh, voor het belang van uh, ook de familierelaties. Misschien uh, beter in kleine hoeveelheden. Nou, er waren genoeg intimiteiten voor nu. Uh... <laughs> ik glas dat ik uh, even je moet daar moet weer weer uh, doorgaan ja. met koken. Na 15 kilo aardpeerjassen is de soep eindelijk klaar. Een ferme hap. Beetje bitter. Ja, dat is heel aardpeer. Uh, die, zoals die bitterballen, die waren wat vriendelijker klaargemaakt. Ja. Dit krijg ik er bij mijn kinderen niet in. Ik moet ook bekennen dat mijn kinderen niet mee wilden. Nou, want dat is weer typisch iets geks van mijn moeder... dat ze nou weer naar een aardpeerfestival moet. En dan, aan het eind van de middag, het hoogtepunt. Wie heeft de mooiste aardpeer? U heeft net de aardpeer gewonnen. Ja, dat klopt. Ik ben helemaal beduust, maar ook heel erg trots. Het is een fantastisch wisseltrofee. En ik ga ervoor zorgen dat volgend jaar iedereen heel hard gaat strijden om hem te mogen winnen. En Wat was er zo bijzonder aan uw aardpeer dan? Uh, ik had de eerste bloeiende aardpeer van de aardpeerwedstrijd op Twitter. En ik had ook een hele bijzondere vorm in de vorm van een nijlpaard met twee rugzakken. Die staat ook op de website van de Groene Vinger. Ja, een... En ik vind het heel bijzonder om via Twitter een aardbeerwedstrijd te winnen. Want het is een vergeten groente en via de nieuwe sociale media ja, komt het toch weer onder de aandacht. Veel geluk ermee. Dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. begrijpt dat de de aardpeer dat hij ook overal doorheen woekert dat, dat als je hem eenmaal hebt dat je hem eigenlijk niet meer nauwelijks nog kwijt kan. Henk Bogaert, is, is u dat bekend? Nee, dat is Weet mij een niet aardbeer, bekend. Dat hij echt uh, dat overal opschiet nee, en dan. Uh, dat is nieuw voor mij. Dus, dus je hebt je hebt eten tegen wil en dank. Heb ik dan oh. zeg, die, die, die, um, ja. die die die die die groentes hè, die wintergroentes hè, uh, de wortel en toch uh, zeg maar witlof, sla. Um, dat, dat, ligt dan in het, dat ligt dan bij de groenteboer. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk een bepaald... Het verschilt natuurlijk hoe ze, wat ze doen, wat voor inspiratie ze geven. Dat verschilt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat, wat, en wat is dat precies? Sowieso is het woord groente, maar in een bijzonder wintergroente... Maar ik, ik straalt zeker zekere melancholie. straalt ja. het woord uit wintergroente. Maar, maar de ene keer, zoals met Pastinac is het echt een Ja. Maar ik heb ook wat ik groente in het ootje neem. Lofliet. In het ootje neem? Ja. Dus je hebt ook, ook groenten die u niet helemaal serieus neemt? Ja, dan wil ik er een grapje van maken of een wending. Zoals pompoenetje. Ja, dat, dat gaat over een fenomeen wat mij opgevallen is. Nou? Oh, dat, oh, dat, dat, dat, dat gaat u nu zingen? Ja, dat ga ik nu zingen. Het ja, ja, okay. gaat over een fenomeen ja. wat mij ooit opgevallen en, is. En daarom dat het verkleinwoord. Maar dat gaat dus, dan gaan we nu horen waarom het, het verkleinwoord is. Ja, eigenlijk, eigenlijk is het een groente protestlied. Daar gaan we. Oké, okay. pompoenetje. Het was op een septembermorgen zonnig maar nog koud. De herfst die was nog niet begonnen, wel was het windstil. Truus keek eens naar buiten, naar de deur van Mien, en zag daar iets wat zij nooit eerder had gezien. Een pompoenje ja aan de deur, oh aan je groen van kleur. Ja, dat geeft het leven kleur. Oh wat een primeur. Dus rende naar de winkel, want zo was het geen doen. Wat Min had wou ze ook en kocht daar zo'n pompoen. Er keken nog meer dames naar de deur van Min. Zo werd de straat oranje-groen in ommezien. Een pompoenetje aan de deur, oranje-groen van kleur. Ja, dat geeft het leven fleur. Oh, wat een primeur. Dit nieuwtje ging natuurlijk door de hele wijk. En wonden daarop uit in een bij elkaar gekijk. Het hele dorp volgde. En als een olievlek werd gans het land in no time pompoen gek. Een pompoenetje aan de deur, oranje, groen van kleur. Ja, dat geeft de leven kleur. Oh, wat een primeur. De blaadjes van de bomen, de winter kwam eraan. De vrucht werd al wat kleiner, toch bleef mooi buiten staan. Hij barstte en zo wit uit, door natheid en door kou. Maar het blijft zo'n leuk gezicht. Oh, te gek, gewoon zeg, wauw. Een oranje-groen pompoenetje van het seizoenetje voor bij de deur. Oh, oh, wat een primeur. En ze zijn het vast vergeten. Maar een pompoen is om te eten van origine. Nou, dit is helemaal precies zoals ik het ook zie. Verschrikkelijk je pompoenen over terreur overal. Ja, zo zonde. U woont in Apeldoorn. Zijn ja? er nu weer... Zijn er, uh, hoe zit het met de pompoenen? Nou, ja, dat zie ik ook regelmatig. Nog steeds? Zo nou, naar na Halloween? Ja, gewoon gewoon uh, aan, de, aan de deur liggen, op, op, een, op, een, op een bankje. En dan op... blijven ze maar liggen. Ja, tot ze dus helemaal... Uh, Ach, ja, ja. Zonde, hè? Ja, ja, zonde. Nou ja, nou blijkt dat ze ook... Sierpompoenen. Ja, ze zijn ja, niet ja. eetbaar. En die zijn ook heel lelijk, sierpompoenertjes eigenlijk. Ja, ja. ja. ja dat is dan is minder ja. zonde misschien, maar... Ja, ja. Nou, toch vind ik het jammer. Niek de Vries over wintergroenten. Groentekar. Het was vroeg in de ochtend. In de verte zag ik een groot zwart kruis. Maar toen ik er min of meer met mijn fiets tegenaan knalde... bleek het een verkoolde boom te zijn. Ik ging zitten, pakte een flesje Fanta...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 Versuft keek ik toe, hoewel ik begreep wat er gebeurde. Ik kende het van een vriend uit de showbiz. Alles wat je verkoopt, dat ga je haten. Je voelt de klei, het land en de modder. Dat doet Niek de Vries, van wie recentelijk verscheen... de bundel De Dingen Gebeuren Omdat Ze Rijmen. Bij de Arbeiderspers. Lofzang. De lof zit in het celofaan. Zijn blaadjes kleven daar al aan. Een duidelijk signaal. De zak moet los, het ruikt op fris. Zie wel nog dat het witlof is. Het oog zit terminaal. De witlof die moet op. Die moet op. Die moet op. Oh ho, de witlof die moet op. Want zo is hij niet meer top. Hij lag maar in de groentela. Mijn aandacht was gericht op sla, dat is het hele feit. En als zo'n loof te lang daar ligt, dan komt de datum snel in zicht van de houdbaarheid. De witlop, witlof, die moet op, die moet op, die moet op. Oh, de witlof, witlof, die moet op, want zo is hij niet meer top. Het bruine blad wordt weggescheurd, en gloort nog hoop dus niet getreurd, een kleine kern die rest. Dat stompje wordt zie gewaardeerd en ik ben hoogst geconcentreerd en doe een smaakproeftest. En ik pak en ik kijk en ik ruik en ik hap. Heel rustig, stap voor stap, en ik proef en ik kou en ik kraak en ik schrik. Dan komt het ogenblik, hè he, he, de witlof die is op, die is op, die is op, oh ho, de witlof die is op. Ook al was hij niet meer Be top. Be begrijp ik goed dat u niet zo van witlof houdt? Om, of als bij het liggen? Bij wel tot liggen. kun je ja, heel ik ben, lang bewaren. Hè? Ik ben gek op wit witlof en ik eet het van rauw. Oh toch? Maar dan ligt het wel eens iets te lang in ja. de zak en dan ja. Dat is herkenbaar. Dat is ook herkenbaar. Ja. Komen we op de aardappel? De aardappel. Is dat een wintergroente, de aardappel? O, dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Nee, voor mij wel in elk geval. Want uh, voor de winter heb ik zin in aardappelen. Mm -hmm. In een hutspot met, met, met zuurkool. De aardappel die komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, uit Peru waar ze het best groeien vanaf 3600 meter hoogte. Dus dat, dat is, daar is het altijd toch wel een beetje, beetje koud, in, in, in, in, s'nachts. Toch? Hè? Ik denk dus het wel, ja. Toch echt een wintergroente, toch? Ja. En uit, vanuit Lima, de hoofdstad van Peru... opereert het wereldberoemde aardappelcentrum. Daar wordt gewerkt aan aardappelveredeling, Het redden van oude aardappelsoorten. En er wordt gestreden tegen aardappelmoeheid. En dat zonder winstoogmerk... En ten behoeve van de zelfredzaamheid van de kleine aardappelboeren over de hele wereld. Tot een paar jaar geleden eh, werkte een groep van zeker vijf Nederlandse experts in Peru. Maar door allerlei bezuinigingen is daar nog maar één van over: agronoom Stef De Haan. Die in Wageningen promoveerde op de aardappel en die, die nu dus in uh, Peru woont. Mijn eerste vraag over de telefoon, want ik heb hem gebeld, was: uh, hoe hoog ligt het aardappelcentrum zelf? Uh, nou, waar ik nu zit, op het, ons regionale kantoor in Wancayo, zitten we op 3300 meter. hoogte zich? Ja, de belangrijkste reden dat het internationaal aardappelcentrum in, in Peru zit, is dat Peru het belangrijkste centrum van oorsprong is. De domesticatie van de aardappel wordt geschat dat dat al 8000 jaar gaande is. En wat je hier hebt is een grote rijkdom aan... aan, zeg maar aan Oorspronkelijke rassen, dus ja. landrassen. Maar het is dus ergens met een soort oeraardappel begonnen, hè? Die kwam uit Zuid-Peru, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat is één uh, aardappelsoort, de, de moeder aardappel, zeg maar. Bestaat die nog? Die bestaat nog, ja. Hoe heet die? De, de soort heet Solanum Stenotomum. Hoe ziet het eruit? Uh, vrij ja, rond uh, tot, tot groot, ja. lang. Uh, een beetje als een worstje. Dus er zit ook redelijk wat diversiteit in. Is je lekker? Uh, zijn super lekker. Ja. Aardappels, natieve, natieve aardappels hier. Na natieve aardappels wil zeggen. Zeg maar oude rassen. Oude rassen, oude, aardappelrassen. Uh, dus die oude landrassen, dat kun je ongeveer ja. vergelijken met, uh, ja, met, met, met, met oude fruitsoorten in Nederland. Zeg maar. met, uh, oh, met ja? echt een hele bijzondere smaak. Het is echt culinair mekka van de oh, Ja. Dus je, je, je kunt echt een, een, een, een pan met aardappelen op tafel zetten met allemaal verschillende soorten smaken erin kan. Ja, dat, uh, het, precies hetzelfde tafereel als dat je ziet in uh, het, de schilderij van Van Gogh, de aardappeleten, dat, ja. uh, dat zie je hier uh, volop. Uh, vooral die mensen die op grote hoogte wonen, die eten drie keer per dag aardappels. Uh, volwassen mensen eten tot en met 1,8 tot 2 kilo aardappels per dag. Zoveel? Uh, ja. Mensen, een familie van tot en met tien mensen die allemaal rond een, een pan zitten. En, die, en in die pan zitten allemaal verschillende vormen, verschillende kleuren. Ja. Veel van de aardappels die, gele, die geel uh, vlees hebben, zeg maar, gele pulp. Ja. Die zijn vaak heel rijk aan vitamine C. En veel van de rassen die paars zijn, uh, die zijn vaak heel rijk aan ijzer. Dat betekent dus dat je heel goed, goed kan leven op een dieet van aardappelen. Als je ze goed bij elkaar zoekt. Ja dan is dat eigenlijk net zo dat je kunt kiezen uit verschillende groenten. Dat is eigenlijk de diversiteit ook in, het, uh, in de maaltijden. Als je kijkt op het gebied van rassen... dan, ja. uh, dan zit je in de anders tegen de 4000 verschillende rassen aan. Al alleen spreken. al in de anders zelf? Ja. Hoe, hoe diep zit die aardappel in de cultuur? Vreselijk diep, hè, neem ik aan. Ja, de ontzettend diep. En ontzettend peruanen ja, die uh. identificeren zich uh, met, met aardappels. Elk jaar is er hier, net zoals Koninginnedag in Nederland, heb je hier een, een, een Nationale Aardappeldag. Je hebt heel veel uh, volksverhalen over de oorsprong van de aardappel. Je hebt uh, dansen uh, die de, de, de poten en het, uh, en, en het uh, oogsten van de aardappel uitbeelden. Uh, je hebt ook zeg maar een, een religieus aspect. Dus uh, aardappels is vaak, uh, wordt ook vaak gezien als een... Ja, uh, een onderdeel van Pachamama, uh, de moeder aarde. En vaak als je er saait of als je oogt, uh, dan is vaak de, zeg maar de, de, tra de traditie dat je goed gehumeerd moet zijn. Je kunt niet, uh, mooi, niet mooi. Als, ja. Je kunt niet triest uh, gaan poteren. Je moet vrolijk in de akker gaan, wat zingen en content zijn. Dus, uh, en soms uh, bij traditionele Aymara of traditionele Quechua boeren, dus dan kun je echt uh, op, op één enkel familie plotje... Kun je tot en met honderd verschillende landrassen tegenkomen in één veldje. Ondanks dat ze in de grond zitten, zeg maar, lijkt het of dat niet zo dynamisch is. Maar ja. toch wordt er vaak uitgewisseld tussen veel verschillende dorpen. Er zijn er is zaaduitwisseling, traditionele routes van, van ruilhandel Die gaan soms redelijk ver. En, die, en zeg maar ook de dynamiek van de namen zelf is echt ja, het is, het is eigenlijk een onderdeel van de van de wereld, van de Indiaanse hooglandwereldvisie, zeg maar. Dus ja, het is, het is echt gerelateerd aan, de, aan wat mensen herkennen in hun directe omgeving. Je hebt hier aardappels uh, zoals bijvoorbeeld de uh, Pumapamaki, dat betekent in het Quechua puma Ja. Dat is een zwarte aardappel en die lijkt veel op een, op een klauw van een, van, van een Puma. Uh, je hebt ook de, de Suya Wachachi. Dat, dat is een zwarte aardappel van heel hoog loof, wat tot en met... Bijna net zo groot als een... Het loof van die aardappel is bijna net zo, zo hoog als een, als een kleine man. Van 1,50 meter, 1,60 meter. 60. En uh, als je die in de schemer ziet... Uh, dan, ja, dan zou je kunnen denken dat er iemand naast de akker staat. Ach, ja. Een soort van vogelverschrikker wordt die gebruikt. Maar het is vaak uh, net aan de, aan de, op de grenzen van de akkers... Er wordt vaak die aardappel neergezet. Als, om te voorkomen dat mensen ja, de aardappels roven. Vooral rond de, rond de oogsttijd. Je hebt ook een groep van aardappels, dat zijn de Garis yeah. en de Pasjas. Dus dat yeah. zijn eigenlijk mannelijke en vrouwelijke aardappels. En uh, ja, er zijn een aantal verhalen en legendes van dat die vrouwelijke en mannelijke aardappels, die komen s'nachts tevoorschijn. En die, die zoeken elkaar natuurlijk op. Yeah. En die, uh, yeah. daar, daar wordt gedanst, daar wordt gefeest. En, en soms, uh, als het dan schemerig wordt en, uh, tegen, de, tegen de oogsttijd als boeren gaan oogsten... dan zeggen ze dat ze soms een nieuwe aardappel vinden... die, die ze helemaal niet gepoot hebben. Een ras. Een ras zeg, zeg, ze, hebben, ze, ze hebben een wit en een zwart ras gepoot. En dan opeens vinden ze er een rooie tussen. En dan is zeg maar de, de verklaring is van... oh, nou, die aardappels ze zijn s'nachts tevoorschijn gekomen. Ze hebben gedampt. En gevreien? Uh, uh, ja, en gevreien gevre en, gevre en, gevre en? En, gevre en uit de liefde is een nieuwe aardappel tevoorschijn. Oh ja, wat mooi. <laughs> Ja. Hij groeit zo in, daar is u wel bekend. Omvallend slang van onderboven, corpulent. Het is een groente toch, ik eet hem als banaan. Ik was hem eerst natuurlijk, dan hap ik spontaan. Zonder wortel is het leven toch zo leeg. Wat gek dat ik daar jaren over Wortel dat is een ontdekkingsreis. Met veel subtiel verschil, verrassender gewijs. Van zoet tot fris, ook muf zit in zijn smaakpalet. Ook bij... En bij de eerste hap wordt vaak de tong gezet. Zonder wortel is het leven toch zo leeg. Wat gek dat ik daar jaren over zweeg. Als ooit de wortel uitsterft, is me dat een ramp. Een hutspot zonder wortel is een uienstamp. Een kilo in de week is wat ik wel verslind. Diep in mijn hart ben ik oranje zeer gezind. Zonder wortel is het leven toch zo leeg. Wat gek dat ik daar jaren over zweeg. Hij is onmisbaar in de worteltjespuree. En bij het schrappen pik mijn hand een tintje mee. Dit is een klusje en zo krijg ik het weer heet. Het is geen wonder dan ook dat ik pintjes zweet. Want een wortel maakt het leven juist zo rijk. En daarvan gaf ik in dit liedje blijk. De, de Winterping. Hm? Oranje, denken we nou opeens. Oranje, want ik, ik, ben, ik ben een beetje van mijn apropos. Want er heeft iemand gebeld en die hangt nu aan de lijn. Ik, ik kan ook niet zeggen, ze hangt aan de lijn, dat is heel onbeleefd. Um, uh, het klinkt niet respectvol. Uh, het, uh, majesteit. Ja, daar ben ik. Meneer uh, Minkema was het. Hè? Wat een eer dat u, dat, dat u belt naar Studio daar. Ach ja, ik voelde mij zelf enorm genoopt om u even te bellen, om u van harte te feliciteren met uw 50ste uitzending. Dat lijkt me toch een soort van jubileum toe. Nou, wat, dat is wat bijzonder vriendelijk van, van, van u, meester. Dank u wel. Um, uh, dan moet ik u toch vragen. Mag ik u iets vragen, ja. meester? Ja, natuurlijk mag u mij iets vragen. Ja? Dank u wel. Wintergroente, waar gaat uw voorkeur naar uit? Wintergroenten. Uh, ik eet zelf persoonlijk niet zo graag wintergroenten, maar u begrijpt, ja, uh, aan het hofje moet toch ook iedere dag weer wat anders eten en gevarieerd. Dus ik eet wel degelijk wintergroenten en dan eet ik graag pompoen, pre, uh, posteleen, pastinaak, dat soort dingetjes, ja. En nu bedenk ik me eigenlijk... Ja, u, heeft, u geeft regelmatig uh, staatsbanketten, zo heet ze, ja. Hè? Ja, uh, Lunches en werkontbijt heeft u. Wat voor, wat voor wintergroente komt daar op tafel? Ja, u moet dat zo zien, meneer Winkema. Ja. Kijk, ons land maakt moeilijke tijden door, hè? In de afgelopen jaren hebben wij veerkracht laten zien. En daaruit mogen wij vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is natuurlijk niet genoeg. En daarvan uitgaande kunnen wij ook enorm bezuinigen door op onze bakten wintergroenten aan te bieden. En dat doen wij dan ook vol graag. Wat is dan een typische wintergroente waarmee je waarmee u Nederland kunt neerzetten? Als, als, als, als. Als ja, nou ja Het spruitje natuurlijk uh, zat ik geregeld uh, op het banket De rode biet, huh? de rode kool, de sla, de snijbiet, de winterwortel. Ze zijn er allemaal hoor. Maar ik zelf beperk mij dan tot... Uh, ja, ik neem niet alles. Uh, als ik u dit mag vragen, het is wat impertinent. Maar um, het gaat hier natuurlijk om, of, ook over de representatie van het koninkrijk in Nederland. Van veel wintergroenten wordt de mens vaak wat... Uh, flatuleus. Wat voor maatregelen neemt u daartegen tijdens de uh, samenstelling van het menu? Ja, dat is inderdaad nogal een impertinente vraag. En ik hoop dan ook dat u het onder ons houdt... en dat dit verder niet bekend yeah. raakt over ja. heel Nederland. Ja. Maar ik wil u wel zeggen, ik eet enkel groenten met een thee. Dus pastelijn pastinaak, pompoen, prei ja, ja. en een heel enkele keer neem ik dan een spruitje. Ja. En dat is een zeer beproefd recept tegen de, ja, tegen de, de ja, hoe noemt u het? Uh, de, nou ja, de, de, de, of, of laten we het daar niet verder over. Maar ik heb dat van mijn moeder zo vernomen en die had dat weer van een mevrouw Hofmans. Aha, ja. Dus uh, ja, die zeer ik. beproefd. Meestrijd, dank u zeer. Mogen we uw stem eigenlijk wel uitzenden? Uw stem valt toch onder de RVD? Uh, uh, u belt die... zelf op, u belt ja. zelf op, dat mag dan, hè? Ja, en uh, man, natuurlijk ja. ben ik zoals elke Nederlander volkomen gerechtigd, hè? Ja, ik ja. hoop niet dat u dat in twijfel trekt. Nee, nee, uw vader keek er ook zo tegenaan. Goed, de, de, ja, precies. De, dank u wel, dank u wel, oh. majestijd. Tot wederziens. Dank u, dank u zeer. Nou, dit was wel een heel bijzonder telefoontje, ja, het, We zijn, we zijn, we zijn gefeliciteerd door haar majesteit. Mm -hmm. um, uh, ja, uh, um, eerst, uh, eerst maar voordat we verder gaan met. Ik dacht een, een liedje, maar toch. Nee, eerst gaan we door naar de wintergroente. Ja? Uh, van, uh, de zee, uit de 17e eeuw. Um, wintergroente is goed voor het gestel in de winter. En groente is zelfs in staat om de geschiedenis te veranderen. Luister hoe zuurkool de stad Groningen heeft gered. Luister naar het verhaal van Bommen Berend. verteld door Nico Herwig van de Vertelplantage. Nein, verflucht! Ik werde deze barbaren zelf vernichten. Achtung! Het was een grote fout van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, die dacht dat het gebied van Groningen en omstreken nog steeds aan hem toebehoorde.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 Maar die verdomde bevelhebber, von Rabenhaupt, wil niet eens onderhandelen. Het enige antwoord uit Groningen zijn de kogels die vanaf de grote markt in zijn richting worden geschoten. Onze verlusten zijn schlimmer als befürchtend. Doe teufel met die Groningers. Wanneer geven ze nu eens op? Wanneer kan ik die vervloekte stad innemen? Ik wil weer naar huis, zo snel mogelijk. Het is hier akelig. Het enige dat bommenberend, zoals hij door de Groningers wordt genoemd, bevalt aan dit stukje van de Lagerlanden, is het eten en dan vooral die zuurkool. Boeskool noemen ze het daar. Hij moet toegeven, zoiets lekkers heeft hij thuis niet. Mm, wat heb ik weer zin in een heerlijk bord zuurkool met spullen pek en worst. Hey. hey! Kerel! Schiet eens op met die zuurkool. Waar wacht weer er nog? Ja, hij kookt goed, maar hij is zo traag. Even later klimt de kok met een bord dampende zuurkool de trap op naar de torenkamer. Alsjeblieft, heer. Uw zuurkool. Nou, schiet op, zit. Hier, ik heb honger. Nog iets van uw dienst, heer? Nee! Als de kok de trap weer afdaalt... klinken vanuit haren weer de zware dreunen van de batterijkanonnen van de bommenwerend. De bevelhebber kijkt door het venster naar die verduvelde stad... die maar niet wil vallen. Rookpluimen hangen boven de stad. En Weldra zal het antwoord vanuit Groningen wel volgen. geërgerd keert hij zich om en ziet op tafel het dampende bord zuurkool staan. Mm -mm. Het water loopt hem in de mond, hij loopt op de tafel af, maar voordat hij aan tafel zit hoort hij een zoevend geluid, een voor hem bekend geluid. In een snelle reactie laat hij zich op de grond vallen. Een oorverdovend gedreun vult de torenkamer. Kletterend vliegen scherven van glas en aardewerk in het rond. Als bommenberend weer is opgestaan... overziet hij de chaos in de kamer. Een kanonskogel van de grote giet, een twintig ponder, is vanaf de grote markt, dwars door het venster van de kerktoren waar zo even bommenwerend nog stond, naar binnen gevlogen. De kogel is aan de andere kant het venster weer uitgevlogen. Bommenberend staat te trillen op zijn benen. Hij is boos en verbaasd. Niet zozeer over het feit dat die Groningers zo goed kunnen richten... maar meer over het feit dat ze zijn bord zuurkool van de tafel hebben geschoten... Het bordcirkel heeft hem weliswaar zijn leven gered, maar hij heeft het nu helemaal gehad met die Groningers. te marcheren, weer een vulliger De volgende dag jetzt? heeft hij zijn troepen het bevel om Haren te verlaten. Wat dan? Vuurt mijn bevel uit. Met de staart tussen zijn benen reist hij weer af. Terug naar het zuiden. Ieder jaar. Op 28 augustus is het feest in Groningen. Dan wordt het feest van Bommen Berend gevierd. Ze zingen dan het lied. Grote griet ben ik gehieten. Om wijd en weer kon ik wel schieten. Ik kreeg een kogel in mijn mond. Ik schoot hem door de toren En toen nog zeven voet in de grond. En zuurkool... Daar zijn de Groningers dol op. Het verhaal van Bommenberend. Dit is studio It's erda over wintergroeten. Nederland, sportland. Zitjonga. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Jij ja, van Sportvliet, Rob van de Tak, zwemmen EK Korte Baan in Polen. Ja, Bob van der Tak is het inderdaad. We kijken naar uh, het EK korte baan. Sterker nog, we keken naar het EK korte baan. Want het uh, zit erop in uh, Polen, in Stettin en Nederland uh, ging naar dat toernooi met een B-ploeg. En dat hebben we teruggezien in de resultaten. Nul medailles. Daarmee is het toernooi beëindigd. Want ook de laatste twee mensen die uh, nog kans hadden oh, op een.. Medaille die redden het niet. Wendy van der Zanden in de finale van de 200 meter rugslag. Uh, werd achtste uiteindelijk in die finale. Was ook een seconde langzamer dan vanmorgen in de series. En dan kun je internationaal natuurlijk geen potten breken. Overwinning was daar voor Darina Sevina uit de Oekraïne. Voor Douane Darocha Marsa uit Spanje. En Melanie Noscher uit Ierland. 50 meter vlinderslag bij de mannen. Daar stond de finale ook nog van op het programma met Juri Verlinde. Maar ook hij redde het niet. speelde geen rol van betekenis in deze finale. Werd uiteindelijk laatste in een tijd van 23,32. Ruim boven zijn eigen persoonlijk record. Overwinning daarvoor voor Andrei Govorov uit Oekraïne. Voor Amory Leveau uit Frankrijk en Konrad Tjerniak uit Polen. En Nederland eindigt dit EK-korte baan dus met nul medailles troost. Ja, in mijn eentje voel ik mij best vaak alleen. Ben ik bij jou, dan wordt het warm tot in mijn teen. Dat is weer prettig buiten overheerste kou. Jij bent een zonnetje in huis, blijf mij toch trouw. Ik hou van jou, maar ook van een rode kool. Dat is twee vliegen in een klam. Ik hou van jou, maar ook van een rode kool. Dat is twee vliegen in een klap. Ook jij houdt zo van rode kool, dat komt te pas. Wij doen een triootje, want zijn wij in ons sas. Ik heb een kleur, jij krijgt een mooie roze blos. En ook de rode kool, die bloost er paars op los. Ik hou van jou, maar ook van een rode kool. Dat is twee vliegen in een klap. Ik hou van jou, maar ook van de rode kool, dat is twee vliegen in een klap. Mijn liefde voor de rode kool, ja die staat vast. Daar komt goed uit omdat het leven soms verrast. Want op een dag, dan zeg jij ik heb een vriendin. Ik pak mijn biezen en ik trek nu bij haar in. Jij gaat weer weg, toch er blijft rode kool. Dat is een troost bij deze klap. Hij gaat weer weg, doch er blijft rode kool. Dat is een troost bij deze klap. Van de kool is waar, maar van de vrouw, dat was een grap. Dank, Henk Boogaard, voor deze schitterende wintergroenteliedjes. Uh, straks gaat het in het bureau Buitenland uh, over corruptie in Europa. En Studio Itzada is volgende week zondag weer terug. Dan met een hele uitzending over het hoorspel. Ter ere van de 100ste verjaardag van hoorspelregisseur Leon Povel. Die beroemd werd met onder andere Sprong in het heelal. Tot volgende week, dank voor het luisteren. Volgende week is het zover, lieve mensen. Dan begint onze grote, korte hoorspelwedstrijd. Leuk. Ga dus snel naar onze website voor alle details en doe mee. Ah. Wpro.nl slash itzerda. Hoort, zegt het voort. Hoort, zegt het voort. Hoort, zegt het voort. Onthoud het goed.